en ook Thijssen met het NOS-journaal. De Amsterderlaan wil voorlopig aan het werk blijven, ook al is hij terminaal ziek. In het tv-programma Zomergasten zei hij dat hij zich momenteel best goed voelt... en dat hij geen behoefte heeft om de tijd die hem nog resteert anders te besteden. Van der Laan voelt zich enorm gesteund door de Amsterdammers... die tegen hem zeggen dat hij nog maar een poosje moet blijven... maar ook aandacht aan zijn gezin moet besteden. Rusland stuurt 755 Amerikaanse diplomaten het land uit. Dat is volgens president Poetin een antwoord op het wegsturen van 35 Russische diplomaten door de VS vorig jaar. En op de nieuwe sancties waartoe de Amerikaanse Senaat heeft besloten. Vanaf 1 september mogen er nog maar 455 Amerikaanse diplomaten in Rusland zijn. Dat is evenveel als het aantal Russische diplomaten in de VS. In Somalië zijn 24 vredesmilitairen gedood door de terreurbeweging al shabaab Dat gebeurde toen een konvooi van de Afrikaanse Unie in een hinderlaag was gelokt. De Unie heeft een troepenmacht in Somalië om het regeringsleger te helpen... een eind te maken aan aanslagen en geweld. al shabaab is gelieerd aan Al-Qaeda en wil een streng islamitisch bewind, bewind vestigen in Somalië. In Keulen is een kabelbaan over de Rijn vastgelopen, mogelijk door harde wind. Honderden mensen kwamen stil te hangen. Een deel van hen moest zich langs een touw 40 meter naar beneden laten zakken. Daar ving de brandweer hen op in een boot. Voetbal. De Nederlandse voetbalvrouwen staan donderdag in de halve finale van het EK tegenover Engeland. In Deventer versloegen de Engelsen vanavond in de kwartfinale Frankrijk met 1-0 dankzij een doelpunt van Jodie Taylor. De andere finale gaat tussen Oostenrijk en Denemarken. De Oostenrijkse vrouwen wonnen eerder vanavond na strafschoppen van Spanje. Het weer vannacht overwegend droog, minima rond 13 graden. Morgen nog een enkele bui, maar verder schijnt de zon en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon CDC Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 uh, mijn zuster is dus ook apothekersassistente geweest. En die had altijd een, ja, een doorlopend uh, hetzelfde... Uh, ja, je ziet dan steeds dezelfde het, mensen ja, van het dorp. En, en hier ja. uh, was het dus echt leuk. Nou had je Duitsers, had je Fransen, had je Spaanse mensen die uh, hier kwamen huren. En dan had je...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 Sign. Mijn einde komt Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen Tienduizend jaren Zegen ons, wees ons genadig, licht over ons uw aangezicht, zoals de zon met al haar straat.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 Orpeneer alleen als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat en dacht aan mij, meer dan ook.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 Dan blijf ik hopen op U naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. Is hem, uw sterke hand die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden.